Kasper Meijer met het NOS-journaal. Vandaag zijn in Oekraïne tien corridors ingesteld voor het evacueren van burgers. Een van de vluchtwegen loopt van Mariupol in het zuidoosten naar Zaporizhia, een stad 200 kilometer verderop. Bij de oostelijke stad Lugansk zijn vier vluchtroutes ingesteld... en evacuatieafspraken zijn ook gemaakt voor plaatsen bij de hoofdstad Kiev. Of burgers daadwerkelijk veilig wegkomen staat niet vast. De afgelopen weken zijn vluchtroutes door Russische troepen onder vuur genomen. De oorlog in Oekraïne heeft tot nu toe aan 14.000 Russische militairen het leven gekost. Dat stelt de generale staf van de Oekraïnse strijdkrachten. Of het cijfer klopt is niet duidelijk. Westerse schattingen komen een stuk lager uit. Maar vaststaat dat de Russen in de eerste weken van de oorlog in Oekraïne forse verliezen hebben geleden. Het Kremlin zelf komt zelden met updates. Pas één keer is een dodental gemeld. Rusland sprak toen van een paar honderd doden in de eigen gelederen. Van de ruim 120 gemeenten die Russisch gas afnemen via Gazprom... heeft nog geen enkele het contract opgezegd. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de praktijk blijkt dat Rusland alleen maar profiteert als gemeenten hun contracten nu opzeggen. De hoge boetes die ze dan moeten betalen vloeien naar de Russische staatskas. En bovendien kan Gazprom het gas dat gemeenten niet afnemen... dan ergens anders voor veel meer geld verkopen.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 dat is party en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 Geen ruglasten? Nee, ik heb niks. Alleen een versleten knie heb ik, maar meer ook niet. Maar dat schijnt niet van uh, achter de vullenswaarde. In straat te maken? Nou, ook niet. Ook niet? Nee. Oh. Niks. Niks, dus dat schijnt gewoon. Waren uh, er speciale klantjes uh, als jij vuilnis moest ophalen? Dat hadden we. Die ook wel eens attent waren voor jullie en met dat een, kop we. een koffie, koffie kwamen. Dat hadden we ook. Maar de, uh, als maandag gingen we dan. Smiddags gingen we de wijk in. En als het zomers warm was. Nou, had meneer gaat zo niet. Dus had altijd een fles koude kassen staan. Nou, de dronken we dan open en dan gingen we weer verder. Nou, dan kwamen we bij uh, Laarman uh, Café. En dan gingen we ook weer en zo hadden nog meer uh, klantjes. Tennisclub, golfclub. We hadden een beren druk. Heel goed. We gaan even naar de muziek luisteren, Tom. Yes,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 Auto, hallo. auto. Hoop. Heel hoop. Noem het eens een paar. Ik ben begonnen met uh, Fok, Paap, de beer, Fok de Beer. ben met, met Korswemmen, de Grutter. En ik zei de gek, waarom is ze drieën? Toen is Frans Draaier, kokker. Is er bijgekomen? En willen de Magere, Paap. En ik zei de gek, dus drie. En zo, gaan we gaan maar door ik kan nog gewoon. Uh,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 Maar dan mag Schieta uh, ook niet meer te mogen, die jongens. Dat is het zakcentje. Ja. Dus als je, als je ijzer zag liggen, dan ging dat even nou apart. Ja, koperlood en, uh, en uh, dat houden we apart. gingen in de cabine en dan uh, reden we naar Frans de Draaiers huis. En gooiden we Frans Draaier in een schuurtje. En dan deden we zaterdag eens even een stukje zagen. En uh, eens in over tijd bracht het weg. hadden we weer een extraatje om uh, een borreltje te halen. Ja, precies. Ja, want uh, je moet wel een borreltje blijven drinken erbij. Ja, zeker weten.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 En op oudejaar oude jaren waren oude jaren... er wel Jaars... mensen dat ze iets langskwamen of... Nou, we hadden altijd met oudejaar oude jaren hadden we vaste klantjes, bakkers en zo. Ja. Vroeger hadden we een zeg maar, uh, nou ja, Dan lag er altijd een krentenbrood en speculaarspoppen. Uh, en een voortje lag over ons. En tot uh, had er een chauffeur die had vrijgenomen en alleen die was ingevallen. En we kwamen daar uh, in die bakkerij in de lager, maar uh, twee krentenbroden en uh, twee uh, van die dinges, speculaaspoppen. Uh.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 Ik denk 50. Nou, dan mocht ik er nog maar twee jaar op. Ik zei, nou, vond ik de moeite niet. En uh, toen ben ik uh, gewoon op de trekker en uh, op de C-trek nog gebleven. Mooi, uh, mooi gebeuren op je die trekker. Je kunt met deze nieuwe de met je zonderste kleer af. Maar je gaat wel diep de zee. En je wordt in. niet nat. Ja, vroeger met die olifant uh, kreet water over je heen. Ja. Dus ik, nou, uh, nou keer bij wijze van spreken gewoon uh, met je zonderste kleer af. Ongelooflijk.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 Nou, die had van die zakjes uh, van het lekkere blubberen van het gips. Nou, gooi, gooi maar in, huppetee. En uh, hupp, draai door en het was weg. En dan ging zo de wagon in, vroeger had je dat allemaal niet. Op een gegeven moment is die, is die wagon ook gesloopt. Uh, moest je het toen naar Haarlem toebrengen? Nee, nee. Dat toen het uh, toen uh, vullenstation gesloopt werd, uh, toen uh, deden we het zelf al niet meer. Toen deed dat al. Oké. Okay. Dus uh, toen is SITAT naar Haarlem gereden. Maar wij hebben gewoon ook nog op het oude vullenstation. De vanwagens? Ja.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 Dan kun je een we jantje weer komen met een uh, lichtmast repareren. Maar uh, alle straten werden wel gestrooid in Zondvoert? Nou, in het begin, uh, als we s morgens vroeg begonnen, deden we alleen uh, de hoofdroutes. Ja. En later deden we dan uh, de zijstraatjes en zo. Ja, en dan had je nog af en toe wel eens een klantje die een beetje zout vroeg. We je zo uh, versteegd, de lip. Ja. Dus even een zakje brengen. Maar dat mocht op plaatsen ook niet meer. moesten zelf komen halen. Nou, ja.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 Ik weet niet meer wat je allemaal moet schijnen, maar... Uh, IJzer. Uh, nou, dat wordt allemaal weggehaald door de oude ijzerboeren want als ik uh, bij mij zie in de buurt uh, zie je vijf, zes kerabentuur, zie je dezelfde wagentjes voorbij rijden. Ja. Yeah. Allemaal van die Polen en uh, Tsjechen en Hollanders. Uh, Ze halen alles weg. weg. Nou, op zich is dat ook goed. Ja. ja, dus ja. Ze schelpen ja. uh, voor die anderen. Ja, precies.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 Ja, en de ene emmer is licht, maar de andere Een is, emmer is heel zwaar. Ja. ja, en je weet nooit wat erin zit. Nee, hete kolen, gloeiende ja, kolen. Ja, hete gloeiende kolen. Dan staat er veel weer in de fik. <laughs> ja. Ja. Uh, Tom, uh, we gaan even naar de, naar de redboot. Uh, met welke mensen heb je daar allemaal samengewerkt? Uh, met Jan van de Ploeg, uh, met uh, Van Eiltre, het bestuur. Uh, Gaston. en uh, met Kortkoper uh, Koper. Uh,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 een leuk De zon schijnt hoog in de lucht Ik heb een pilsje in mijn hand De wind breest als een zachte zucht Ik maak een praatje met een man Het leven kan dan nergens mooier zijn Iedereen kent aan elkaar geheim Van het leven onvergroot en klein Het laatste rondje in die kroeg Is pas tegen morgen vroeg Het laatste rondje in die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 Waar had ik dat aan verdiend? Je weet wat je hebben wou. Maar nu sta ik in de kou. Ik vraag het je nu weer. Probeer het dit...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 Nee. Uh, de mensen die uh, lid worden van de KNRM, moeten ze kunnen zwemmen? Ja, als het goed is wel. Ja, ik kan me herinneren van vroeger dat je die op zwemmen. opstappers had en die konden geen van alles zwemmen. Nee, daar weet ik alles van. Ja. Die, ja. die werden dan ook lid van de wippenploeg? <laughs> ja, er waren heel hele hoop uh, die uh, konden niet zwemmen, nou, daar waren ook wel eens uh, op de boot.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 Ik heb er uh, afkloppen nog nooit geen last van gehad, maar we hebben er eentje gehad die heb jaren gevaren en toen waren we aan het oefenen met de oude Laurens, toen waren we aan het oefenen, Jan Jutte en toen waren we aan het dobberen en toen werd hij in een ene dus ik heb jaren gevaren en dus ik ben nog nooit zee geweest. Dan heb ik zo'n klotenbootje en dan word ik in een ene ziek, zegt hij. Ja.